4 uur. Het NOS-journaal. Jan van der Putten. Rond deze tijd komt de Nederlandse Olympische ploeg aan op station Den Bosch. Daar worden de sporters één voor één aan het publiek gepresenteerd en gehuldigd. En er zijn ook optredens van onder andere Nick en Simon en Ali B. Het Verstijn doet verslaggever Mayno Remmers ergens aan denken... Het is een beetje afgekeken van carnaval. Moet het mij maar niet kwalijk nemen dat een echte bossenaar daarover begint. Maar prins carnaval, zijn de koninklijke kogar, het prins Amadeo, komt hier ook altijd op carnavalsondag aan met de trein op perron 1. Wordt daar ontvangen op het perron, komt dan op een groot podium... en houdt zijn toespraak dan hier. En nu is het podium dus voor de Olympiërs. De sporters vertrokken vanmiddag per trein vanaf station Kings Cross in Londen... en stapten over in Brussel.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 In Nederland leiden naar schatting 5.000 tot 10.000 mensen aan chronische lymphatische leukemie. GroenLinks wil dat er een hoorzitting wordt gehouden over dure medicijnen. Deskundigen kunnen tijdens een bijeenkomst Kamerleden informeren over de werkwijze van de farmaceutische industrie. GroenLinks-Kamerlid Linda Voortman noemt het belangrijk om alle neuzen dezelfde kant op te krijgen. De afgelopen week ontstond commotie over een conceptadvies van het College voor Zorgverzekeringen over het niet langer vergoeden van dure medicijnen tegen zeldzame ziekten. Voortman verwacht dat andere partijen de aanvraag voor een hoorzitting steunen, maar duurt nog wel even voordat zo'n bijeenkomst kan worden gehouden. Omdat de Kamer met reces is, wordt de aanvraag pas na Prinsjesdag besproken.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 Bijna drie over vier. De treinregeling van de NS. Wat betekent dat voor de Olympische sporters? Marno Remmers in Den Bosch. Er zijn nog wel eens wat schermutselingen met de Thalys geweest. Dat hij stil viel onderweg of een beetje verdraging had. Maar deze rijdt mooi op tijd. Want hij komt nu aan op dit moment op perron 1 in Den Bosch. Een versierde Thalys met medailles aan de zijkant erop geplakt. Staat nu stil naast perron 1. Wat... Helemaal goud bekleed is, gouden vloerkleed is daar neergelegd. Burgemeester Rombouts met de Amsketen om staat klaar... terwijl de deuren zo'n beetje open gaan. En voor het plein kunnen de mensen dat zien op grote schermen... want wij kunnen de trein vanaf hier niet zien. Alleen familie en genodigden mochten op perron 1 staan. Het is ook behoorlijk druk hier op dat stationsplein. Deels oranje gekleurd. Hier een man met een fototoestel en een zwarte hoed. Voor wie komt u speciaal? Nou, eigenlijk voor de hele viering. Ik was op vakantie... En ik ben vanuit Maastricht even op en neer gekomen nu. Ik wil dit meemaken. Voor dat uurtje, want de huldiging duurt iets meer dan een uur, hè? Ja, maar dit is zo geweldig en zo fantastisch. En uh, ja, ze verdienen dat er heel veel mensen zijn. Ja, waarom vinden jullie het? Omdat ze er zoveel voor hebben moeten doen? Al die jaren? Ja, die top ik heb zelf, te kunnen meedraaien? Ik heb zelf uh, zo'n 40 jaar aan hardlopen en gymnastiek gedaan. En dan op een lager niveau natuurlijk. Maar wat hun Niet gedaan... iets lager, niet veel lager. Ja. iets lager. Ja. En uh, dan begrijp ik wat, het, wat ze er voor over hebben moeten hebben. En dat wil ik graag waarderen met mijn aanwezigheid. Nou, dat is heel mooi. Ja. Sporters onder elkaar. Ja, eigenlijk wel. Kijken naar het scherm. Ja, de deuren zijn open, maar er komen nog geen sporters naar buiten... bij die snelheidstrein die vanuit Brussel hier is aangekomen. Via Breda, Antwerpen. Ja, uh, we hebben net ook al eigenlijk een lied geoefend, hè? Zing? We hebben net toch een lied kunnen oefenen. Ja. Het, het lied van Ramses Shafi. Ja. Maar hoe ging het nou ook weer? Nou ben ik het weer kwijt. Vecht, huil, Sport en bewonder. Ja, precies. Dat moet straks gezongen worden door iedereen. Dat is de bedoeling. Ja, dat komt helemaal goed. Ja? Ja, absoluut. Loopt u niet meer hard dan? Uh, ik doe nu veel aan wandelen, dus ik... Oh, kijk, daar komen ze naar buiten. Ah, daar komen ze aan. Laten we, laten we snel gaan kijken... Marianne Vos, ja, ik zei het, het vorige uur al, er zijn sporters die waren al lang weer in Nederland. Die heeft gisteren nog hoorde ik net gefietst in Etteleur en stapt dus nu weer uit die Olympische trein die uit Londen komt. Dus ja, die moest toch weer ergens aan boord om dan hier nu weer officieel aan te komen. Uh, veel spandoeken rondom Epke Zonderland, die is toch wel bijzonder populair op het plein. Er zijn ook spandoeken uitgedeeld door de organisatie. Wat dat betreft lijkt het toch ook een beetje op Peking. Ik zag een draaiboek waarin stond dat er een, een spandoek is gemaakt. Epke wil je met me trouwen, maar dat is door de organisatie verstrekt. Dus nog net niet wordt de regen weggeschoten, zullen we maar zeggen. Maar daar is hij in beeld, Epke Zonderland. Mensen staan foto's te maken van het videoscherm hier. Groot bord, welkom thuis. Hier een man met een glimmend... Oranje hoedje, dat doet pijn aan mijn ogen, meneer. Ja, maar het moet vandaag oranje zijn. Hè. Wij moeten de oranje winst... In Londen moeten we hier binnen halen. Dat kan u... niet anders. Daar is geen weg terug. Wat hebt u om uw nek hangen voor iets? Even kijken. Oh, u hebt zelf ook een medaille. Wij gaan de gouden plakken, de zilveren plakken en de bronzen plakken gaan we hier binnenhalen. Daar is geen weg terug. Ja, maar dit is een neppert natuurlijk. Dit, is, dit staat gelijkwaardig aan, de, aan, de, aan de alle plakken die ze binnen hebben gehad. Ik zie het aan u. Ja. Het komt allemaal goed vanmiddag. We gaan ze gewoon binnenhalen. We gaan ze binnen hengelen met al die plakken, met die twintig plakken. U laat bijna het fototoestel uit uw handen vallen van enthousiast zien. Maakt niet uit. Wij zijn hier vandaag gewoon. Wij hebben heel veel plezier gehad. Wij hebben onze, onze mensen in Londen hun best zien doen. En wij gaan nu met z'n allen dadelijk ons best doen. Want wij moeten ze binnenhalen. Dat kan niet anders. Ja, u lijkt het zelf wel eigenlijk een soort sportverslag geven, maar goed. Ja, hup, gelijk gaat hij een foto maken. De sporters, ze worden nu eerst welkom geheten op perron 1, backstage... en zullen dan dadelijk hier over die dubbele catwalk, die rood-wit-blauwe catwalk... naar het midden van het stationsplein gaan... waar een grote, 10 diameter in doorsnee, gouden plak ligt. Dat is het hoofdpodium. En daar is het wacht op. Backstage op perron 1, de Olympische kampioenen. En het gevolg daar natuurlijk bij veel meer mensen... die in Londen hun sporten hebben beoefend. Maarten van der Weijden... De Olympisch kampioenen op de NK 10 kilo uh, kilometer SPM in open water. Uh, jij kijkt naar die beelden. Wij kijken in de studio natuurlijk mee naar die sporters die uit die trein stappen. En jij kunt je lachen niet bedwingen. Nou, Veel herkenning van Peking uiteraard. En uh, ik vond het ook wel mooi toen, uh, toen ik... Uh, wij kwamen aan, aangevlogen en, en, en iedereen verwacht die deuren gaan open als in de trein. Als de deuren open gaan dan komt iedereen tegelijkertijd uit. Maar dat is natuurlijk voor het plaatje helemaal niet mooi. Dus er moest even over de volgorde na, nagedacht worden, denk ik. Dus je zag Maurits Hendricks er als eerste uitkomen... en daarna Renomi en, en Marianne. Dus ik vond het wel mooi dat ze eerst de vrouwelijke gouden medaille winnaars en daarna pas uh, Epke. Uh, ja, mooi en leuk. En, en het is ook voor die sporters... Dus ja, er was eventjes een, een, een, een flashback dat... Ja, in zo'n Olympisch dorp ben je natuurlijk als sporter ook wel redelijk beschermd. En dit is voor het eerst dat je, dat je, uh, dat je weer in Nederland bent... en dat iedereen je kan aanschieten en dat iedereen een foto wil. En, en, en ja, je ziet ook, ook, uh, ook sporters wel uh, heel nieuwsgierig van wat gaat er nu gebeuren. Nieuwsgierig, gespannen. Ja. ja. En huwelijks aanzoeken begrijp ik ook, daar in de bos. Was God dat voor jou ook? Uh, nou, ik weet niet of, uh, of, of ze dat toen ook uh, uitgedeeld uh, hebben. Ik kan het me niet heel erg meer herinneren. Want mensen komen natuurlijk met allerlei verhalen en vragen en verzoeken op je af. Ja, nou, het is... Ja, zo, zo is het. En... Uh... Veel mensen die gaan erheen en dat, dat is ook natuurlijk wel bijzonder. Goh, wij willen Ranomi of wij willen Epke. willen we iets vragen, of we willen iets zeggen, of we willen een handtekening of een foto. En in in ieder geval is het zo dat je een persoonlijk verhaal meesleept. Die gouden medaille stond voor meer, behalve die Olympische titel, het feit dat je uh, uh, leukemie had overwonnen ja, ik, jaren ik, eerder. Ik, ik merkte heel erg dat een persoonlijk verhaal vertellen, zorgde ervoor dat andere mensen ook hun persoonlijk verhaal aan jou kwijt willen. Dat is natuurlijk heel erg mooi. En dan moet je wel de, de, de tijd voor nemen ook. Dus toen ik in het Olympisch Stadion aankwam, kreeg ik ook hele vreselijke verhalen te horen. Uh, maar ook dat hoort er dan bij, denk ik. Kun je daar de tijd voor nemen in deze eerste uren, als mensen inderdaad uit zo'n trein stappen in de bos, uh, uh, hossend die meuten tegemoet rijden? Ja, ik, ik denk, je, je moet er als sporter de tijd voor, uh, voor nemen. Uh, en uiteindelijk moet de organisatie zeggen, goh, we hebben maar een uur en nu moeten we helaas door. Zo is de rolverdeling dan. Maar in die, die sporters vinden dat ook natuurlijk geweldig. Dus die, als ze foto's en handtekeningen, die, die willen dat ook ontzettend graag doen. Want voor die speler was het natuurlijk voor jou heel anders. Helemaal niks, nee. Dus, dus ik was wel wereldkampioen in het open water. <laughs> uh, maar je moet in het open water zeg maar, echt wel olympisch kampioen worden. Uh, wil je iets, uh, of iets, iets bekender worden? Uh, dus ik ging weg als onbekende. En ik kwam terug dat iedereen mij kende. En dan zo'n hulde ging. En dan wil iedereen iets van je. Ja, wel heel mooi. Hetwil Kornelissen zaten de afgelopen uren op die trein. en Jij bent inmiddels ook uitgestapt op perron 1, Edwin. Ja, dan loop ik dan te midden van uh, die sporters. En uh, daar zien we de eerste mensen al staan. En dan is het lopen over die, uh, die gele loper die is uitgelegd door uh, de NS. Om de sporters te begeleiden naar het podium waar ze uiteindelijk dus gehuldigd zullen gaan worden. En er staan ook allemaal mensen met een rood wit blauwe vlag. En natuurlijk met de fototoestellen in de hand om uh, in ieder geval eventjes één uh, blik op te vangen van uh, die Olympische helden. Mevrouw, klappen voor ze, hè? Sorry? Klappen voor ze. Hè? Ja, natuurlijk. Een hele prestatie. Heeft u ze allemaal gezien? Ik heb ze niet allemaal kunnen zien. Het zijn er ook zoveel, hè? Het zijn er heel veel. Ja. De medaillewinnaars waren er als eerste uit, hè? Dus die zijn al wat verderop. Die zijn bijna al op het podium, denk ik. Dan moet ik gaan rennen, mevrouw. Dank u wel. De <laughs> wat zei, je? De plaaggeest. De plaaggeest. Kor van de Geest is dat, hè? Nee, dat was die, een die, die heeft de nodige huldigingen meegemaakt, hè, meneer van de Geest. Maar dit is mijn zesde. Ja, hoe voelt het tot nu toe aan hier? Ah, ja. Ik denk dat het heel leuk is voor de sporters als je medaille hebt gewonnen dat je op deze manier hier uh, gehaald wordt. Dus uh, ja, en ik geniet, ik geniet er ook van Mark. Jij ja, geniet er ook wel van? Het mag ook wel afgelopen zijn eerlijk gezegd. Want we willen ook een huis. Maar ja precies, want dat vraag dan ik dan me ik bij ik die, die sporters ook altijd af. Hè? Zitten ja. ze er nou echt op te wachten? U kent ze. Ja, dat wel. Als je wat gewonnen hebt is het wel leuk om, om toch zo ontvangen te worden. En de sporters die niets gewonnen hebben, ja die willen eigenlijk via de zijdeur weg. Maar, we doen het allemaal, want we moeten onze sport promoten. Zo is dat. De sport moet gepromoot worden. Dank u wel. Cor van der Geest, natuurlijk een van de mensen die het hockey in Nederland... of het hockey, het judo in Nederland op de kaart heeft gezet. En uh, uh, ja, de geestelijk vader zou je kunnen zeggen van het judo in Nederland. Terwijl we langzaam maar zeker richting het centrale gedeelte komen. Daar waar uh, ja, de sporters zich uiteindelijk mogen melden bij het NS Harmonie Orkest. Daar wordt het feest natuurlijk wat extra gevierd. Dus we gaan eens kijken of we in de buurt van die medaillewinnaars kunnen komen. Want om en gaat het natuurlijk vandaag in de bos. Uh, dus het bos? Ertzin Cornelissen gaat van perron 1 naar, uh, naar, naar, naar die grote plek. Die grote plak met die toch een grote menigte. Dat plein is behoorlijk gevuld, Maarten. Ja, we horen 8000, maar zijn er misschien wel iets meer hoor. Ja, het staat helemaal tot ver achterin. Uh, hoe dan ook, uh, Cor van der Geest, de uh, bonskoos judo. Uh, drie, uh, twee bronzen medailles hij heeft het judo gehaald in, in, in, in Londen. En ja. de mensen die niks hebben gewonnen, zegt hij... Uh, ja, die willen ik wil graag via... voor de achterdeur eruit. Ja. Ja, merkt u dat ook toen je in Amsterdam vier jaar geleden aankwam? Dat uh, nou, weet ik niet hoor. Nee, daar uh, stond ik voorin natuurlijk. Nou, en, en ik stond wel voorin, maar je ziet ook wel dat het wel intiem is. Dus is zo zo'n zwemploeg... Ja, die, die, die ziet uh, Renomi en die ziet de Estefette-dames... en die hebben het ook wel weer een soort van samen gedaan. En het is ook, ja, je, je traint altijd samen. Dus, dus als jouw vriendin, dat zag je aan, aan Pieter en aan mij natuurlijk ook in, in Peking... het zijn ook wel heel veel maatjes. Dus, dus je gunt elkaar veel en, en, en, en ja, als dan jouw vriendjes in de sport uh, daar staan en gehuldigd worden... En daar wil je er ook wel weer graag bij zijn. Ik. ik kan me ook wel weer van Cor, ja, als het zijn zesde keer is. Die kent het feestje wel een beetje. En Cor is een nuchtere man. Cor de dus, dus die wil ook weer graag naar huis, inderdaad. Denk ik. Terug, Dat is wel heel eerlijk. Ter terug naar Haalem naar zijn familie daar. Maar die sporters die staan uh, uh, natuurlijk toch klaar... om met die uh, televisiekijkers en radioluisteraars... Uh, even een, een uurtje te kunnen... Genieten, um, is het, Is het heb je enig idee hoe die mensen dat beleefd hebben dan die twee, die 17 dagen, die twee weken dat er gekeken is? Nou, vol, volgens mij was Nederland wel heel enthousiast en wel heel blij. Ik ben, ik ben zelf lange tijd in in in Londen geweest, dus ik, ik, ik heb ook niet, niet uh, enorm de sfeer kunnen proeven. Maar Voor mij moest het even op gang komen en was, was, was iedereen... Uh, na het, het EK voetbal... en de Tour de France wel heel blij... op wel een Nederlands succes... en op, en op al die medailles. Uh, en, en, en als ik nu... op, op mijn werk uh, ben... En ik, en ik hoor mensen die zeggen, ja, dat BMX is helemaal geweldig. Ja, iedereen heeft wel heel erg meegeleefd. En, en ja, dan uiteindelijk samen vier is het natuurlijk heel mooi. Nou, daar won Nederland een bronzen medaille in. Uh, Lara Smulders. Heb je die al kunnen ontdekken of zie je nog geen sporters? Marne Remmers? Jij staat voor het uh, stationsgebouw. Nee. nee, er zijn wel uh, twee uh, uh, rappers die nu het podium opkomen, oh, maar wel. sporters hebben wij uh, nog niet uh, gezien. Daar is nog steeds uh, het wachten op. Er zijn ook mensen die achter een hek terecht zijn gekomen. Die zien helemaal niks. Dat is, ja, die zijn er een beetje laat bij gekomen. Dat is natuurlijk ontzettend jammer. U zal er eens eventjes naartoe lopen. U ziet toch niks? Nee, u ziet niks. Te laat gekomen. Pardon? Te laat gekomen. Nee, we dachten dat we er daar niet in konden. Dus oh. we gingen komen hier aan. Wie dus... had u willen zien dan? Iedereen. U had ze dus allemaal wel willen zien? Ja, eigenlijk wel. Ik dacht dat we hier wel konden. Proberen, ja. gaat proberen om te lopen, ja. Want dat is uh, net door de gemeente doorgegeven. Uh, 10.000 mensen hier op het plein. Uh, het hek is nu dichtgegaan, er mag niemand uh, meer bij. Het maximum is bereikt. Er staan grote videoschermen opgesteld waarop te zien is wat er op het grote hoofdpodium gebeurt. Ali B. komt nu het podium op. Uh, er is net ook al een lied geoefend, het lied van Ramses Shaffi. Bid, huil, lach, sport en bewonder. De tekst is een beetje herschreven, dat wordt straks uit volle borst gezongen, althans dat is de bedoeling. Maar de sporters zijn er nog niet. Misschien dat Edwin Cornelissen dichter in de buurt is van familieleden en van de Olympische sporters. Ja, absoluut dichter in de buurt van de sporters, want ik sta achter het podium en daar staan ze als één grote oranje golf klaar om zo dadelijk dat podium op te komen. En ja, je hoort het al aan de klanken op het podium, het begint er langzaam om te lijken. Rutger Smit, Rutger. Klaar voor de huldiging? Ik ben er klaar voor, ja. Den Bos dan... ook volgens mij. Wat zei hij? Den Bos ook volgens mij. Ja, hè, ik heb begrepen dat het heel druk is aan de andere kant van het podium, maar dat kunnen wij nog niet zien natuurlijk. Je hebt al wel wat huldigingen meegemaakt, hè? Uh, is dat toch iedere keer weer bijzonder? Uh, jawel, jawel. Dat, is, dat is wel leuk, absoluut. Ja, zeker. Ja, en ook echt een soort van afsluiting van de Spelen? Uh, ja, het is een mooie afsluiting. Dan is het gewoon uh, hierna is het klaar en uh, ga je weer je eigen gang. Ja. Ook, ook als je geen prijzen hebt gewonnen, zoals jij dan in het geval bij uh, de atletiek? Dan sta je er wel met een ander gevoel, maar het uh, blijft leuk. Blijf leuk. Ja. Terwijl hier dus inderdaad die enorme zee aan uh, oranje shirts uh, staat. Klaar om het podium zo dadelijk te gaan uh, betreden en dan gaat het echte feest natuurlijk beginnen. Dan kunnen ze zich gaan laten toejuichen door die 10.000 mensen... die dus op dat plein zijn samengekomen om de Olympische helden te eren. Ik moet zeggen, de gouden medaillewinnaars staan allemaal verderop. Die staan allemaal echt bij de ingang van het podium. Want die moeten natuurlijk als eerste tevoorschijn gaan komen zo dadelijk. Kortom, het belooft een groot, groot feest te gaan worden in de bos. Hier een paar dames met een oranje shirt... Ja, het is nog even wachten op de sporters. Ze zijn nog even hier achter, op het perron. Voor wie komt u in het bijzonder? Voor Epke. toch wel hè? Waarom? Topper. Het de topper. Ik heb geen bestand van sport, maar ik vond het geweldig. Ja, u hebt ook gekeken toen naar die, dat legendarische moment, Dual? Nee, ik heb echt wel gekeken. Half vijf voor de buis, hè? Toen was de wedstrijd. Ja. Ja, in vol ornaat. Zegt u nou in vol? Oh, u hebt een wegwerkersjasje. Ja, het, is, het is te warm nu, hè maar we doen het zo meteen aan. Als u komt, dan trekken we het aan. Ik dacht, het is de radio hoef ik nou niet aan te doen. Het is nu te warm, ja. Ja, ja. ja. Moet eerst uit ons dak, hè? De achterbuurvrouw heeft oranje bloemen in haar haar gedaan. En is druk bezig met een fototoestel. Ik, moet, ik, ik heb even niet gehoord wat u zei. Nee, ik zei ook nog niks bijzonders. Ik vroeg me meer af, bent u ook voor Epke gekomen of voor nog andere sporters? Ik, ik kom voor alle sporters, dat vind ik zo knap. U hebt die Olympische Spelen ook heel erg goed bekeken? Ik heb alles, bijna alles gezien. Dus, uh, en ik hoop dat daar met de Paralympics, dat er ook zoveel mensen ja, dat beginnen de mensen dan altijd over. En dat is toch altijd minder belangstelling natuurlijk, hè? Dat vind ik wel heel jammer. Terwijl die het toch eigenlijk wel nodig hebben. Hebt u zelf nog aan sport gedaan eigenlijk? Ik doe nog steeds aan sport. Ja, doe... Wat dan? Ik tennis. Tennis? Ja. En niet onverdienstelijk vast. Nee, dat klopt. Ja. <laughs> toch wel heel wat gewonnen al. Oh, ja? Ja, ja, ja. ja. Laatst nog? Uh, nee, dat is vorig jaar geweest. Dus vorig jaar? Ja, dat is toch nog niet zo erg, hè? Als amateurtje dan, hè? Zwaar, nee, dat is waar. Ja. ja, we zitten nu te kijken naar. Dit was Arlie B, volgens mij. Zegt u? Dit was Ali B. Ja, ja. ik heb hem gezien, ja. ja. We staan een beetje te ver achterin. Dus... Ja, u bent laat gekomen, het is vol. 10.000 man staat op het stationsplein en de stationsweg. Zo, dat is uh, heel wat. Dat is meer dan mijn plaats waar ik woon. Meer mensen waar ik Ik weet niet waar u vandaan komt. Ja, uit een dunge. Prachtig plaats... plaatsje, maaskantje. Ja, ja, ik weet er alles van. Ja, goed. Ali B met een oranje shirt aan die toch het publiek een beetje opwarmt. Voor zover dat nog niet gebeurd is. En dan kunnen toch nu elk moment uh, die, uh, die winnaars hier op dat grote podium uh, komen. En dan moet dat, ja, dat lied gezongen worden, wat hier al is geoefend eigenlijk. Even een beetje meeluisteren met het podium ondertussen. Misschien nog eens even kijken. Edwin Cornelissen staat nu backstage. Ja, waar ik de mensen zie die achter het podium op de, uit de ramen eigenlijk hangen om een foto van al die oranje sporters te maken. Dus ook daar wordt er meegeleefd. Maar het gaat natuurlijk op het moment dat ze dadelijk allemaal op het podium opkomen. Ik kijk even, ik zie je schermer Bas van Weijlen staan, Bas. Hey. Um, ja, hoe, hoe ga jij de beleven, die huldiging? Nou, dat is fantastisch natuurlijk. We staan nog achter de schermen hier. Maar uh, we hadden net in de trein al wat foto's gezien op Twitter. Dat had echt een... Uh schitterend spektakel gaat worden hier. Wel, die hier een gouden bal uit de lucht valt. Zeg, in de trein was het ook al feest. Hè? We hoorden het feest met, met Ali B en met Nick en Simon. Uh, ja, dat was hartstikke leuk natuurlijk. De artiesten stapten bij ons in Brussel. Oh. <laughs> stapten bij ons in Brussel uh, in de trein. Ja, dat is geweldig. En uh, thuis komt stad uh, Den Bosch. Voor mij uh, vlakbij. Dus de uh, stad waar ik, uh, waar ik train. Dus dat is voor mij wel extra speciaal. Ja. Wat me opvalt is dat het echt een soort van één grote club is. Hè? Iedereen uh, ja, staat hier als een soort van ene. Eigenlijk. Ja, zeker. Uh, kijk, ik heb natuurlijk uh, Peking meegemaakt. En uh, ja, dan was het, was het gewoon net anders. was het ook gezellig en ook leuk. En werden er ook goede prestaties gehaald. Alleen nu is de sfeer in het team gewoon uh, anders. En uh, ja, dat heeft wel bijgedragen aan de prestaties, denk ik. Nou, valt me op. Hè? Ja, die medaillewinners staan natuurlijk allemaal helemaal boven om als eerste op het podium te betreden. Maar als je nou geen medaille hebt gewonnen, kan je dan toch wel ook blij en trots zijn en zo op iedereen? Ja, dat, uh, dat gaat bij mij heel makkelijk hoor. Als ik uh, als ik, als ik mijn Nederlandse teamgenoten goud zie winnen, of zilver of brons of een andere goede prestatie neerzie zetten, dat, uh, ja, daar word ik alleen maar vrolijker van. En dat motiveert mij alleen maar om dadelijk weer ja, keihard door te gaan, om dadelijk ook een medaille te pakken. Is er voor jou één medaille die er echt uitspringt? Ja, dan moet ik zeker wel uh, zeggen die van Epke Zonderland. Dat is echt, uh, echt een hele, hele speciale medaille. Dat hoor ik er van meer inderdaad. Dat is de medaille die de meeste indruk heeft gemaakt, ja, denk ik? Ja, absoluut. En het is ook een individuele sport, dus ze maakt het extra knap. En uh, ik zat bij Epke in het appartement. En uh, ja, het is hem zo gegund. En uh, ik zat erbij en het was fantastisch. Uh. Ja, ja, je hebt het ook wel een beetje ervaren hoe hij dat uh, succes beleefde. Ja, ja, zeker. Ik zat in het stadion en... Uh, ja, dat was gewoon fantastisch om mee te maken. En de huldiging en dat je een keer het, het uh, Wilhelmus hoort, dat is ook al mooi. Ze zijn aan het aftellen. Dat betekent dat het podium gehuldigd, uh, of dat er op het podium gehuldigd gaat worden. nou, daar heb jij beter zicht op, denk ik, hè? Ah, er, werd net, er werd net afgeteld. De rookpluimen gaan aan, de confettibommen worden afgestoken. En daar komen de sporters achter elkaar de catwalk op. De hier is neergelegd een catwalk, rond wit, blauw. Twee dubbele catwalks van een metertje of 20, 30 naar een gouden plak, 10 meter doorsnee over de fontein heen gebouwd, midden op dat stationsplein. Waar ze dan allemaal lopen, gouden ballen die de lucht in worden geschoten. Heel veel fototoestellen en telefoons worden er omhoog gehouden om allemaal die ene unieke foto te maken uiteraard. Een man heeft zijn bril afgedaan. Hier en daar iemand flauw gevallen door de warmte. Dat is inmiddels ook al gebeurd hiervoor op het stationsplein. En daar, daar lopen ze dan achter elkaar aan. De hockeydames zie ik voorop. Dat zijn bekende, voor veel van hen is het een thuiswedstrijd. Hebt u ze? Ja, ja ik heb ja. ze. wie hebt u nou eigenlijk? Epke. Ja, Epke. Is, dat is echt een god man, hè? Geweldig. Ja. geweldig. Kan niet beter? Ja. Waar komt u vandaan eigenlijk? Uit een bos. Ah, thuisland. Kent u vast ook wel een paar van die hockeydames, hè? Ik ben niet bij naam. Oh, toch? Dat... Nee. Mijn man wel. Ja? Waar staat hij dan? Dat bent u. U kent wel een paar van die hockeydames die nu op het podium staan. Van die? Van de hockeydames? Ja, een paar. Welke kent u dan? Ja, ja. Maatje Pauwme. Eh, uh, uh, ja. Ja. ja, Ja, je zei een paar. Ja. Nou ja, dat klopt. Ja. Een paar mascottes ertussen. Nog meer confettibommen en rookpluimen de lucht in. Terwijl ze nu langzaam over die catwalk gaan. ...al die medaillewinnaars, de teams, de individuele, de sporters... ...die hier over die gouden plak lopen... ...tussen het rood-gele gesnipperde confetti door... ...met op het hoofdpodium alle belangrijke officials... ...en ook burgemeester Rombouts... ...die min of meer ook mede dit feestje heeft georganiseerd... ...als vicevoorzitter van het NOC-NSF... Ik dacht, wat we hier elk jaar in Utrecht met Carnaval doen, met Prins Carnaval, dat kunnen we met Olympische Spelenwinnaars ook. En ik moet zeggen, de sfeer lijkt er wat dat betreft heel erg veel op. Ja. Voor wie bent u gekomen? Ja, voor alle sporters. Ja? ja, echt geweldig, geweldig kippenvel. Echt. En waar komt dat kippenvel vandaan? Is dat dan omdat ze zo hard hebben moeten werken om die prestatie nee, uiteindelijk te bereiken? Ik, ik, ik verbaas me iedere keer weer hoe een menselijk lichaam tot zulke uitspattingen en uitdagingen tot, tot staat is. Echt waar, onvoorstelbaar. Echt prima. Chapeau. Chapeau, kijk. Ja, dat kun je ook niet van elk lichaam zeggen, s ochtends als je opstaat. Wel Tim? Inderdaad, eh, vanmorgen bij het opstaan had ik hetzelfde gevoel ook. Eh, Maino. We nemen even afscheid van Den Bos, want dat hossen gaat natuurlijk gewoon door. En het komend uur, het komend anderhalf uur, we zijn daarbij. We trekken het nieuws van half vijf iets naar voren. Jan van der Putten met de hoofdpunten. Radio 1, het NOS-journaal. De Griekse economie is in het tweede kwartaal met 6,4 gekrompen. Die krimpels iets kleiner dan in het eerste kwartaal... zegt het Griekse Bureau voor de Statistiek. En morgen komt het Europees Bureau voor de Statistiek... met cijfers over heel Europa. Nederlandse en Duitse wetenschappers melden een doorbraak in het onderzoek naar leukemie. De meest voorkomende vorm van die ziekte wordt niet veroorzaakt door een infectie. Cellen prikkelen zichzelf en nu moeten er medicijnen komen, zeggen de wetenschappers. GroenLinks wil een hoorzitting in de Kamer over dure medicijnen. Deskundigen kunnen tijdens zo'n bijeenkomst Kamerleden informeren over de werkwijze van de farmaceutische industrie. Een aanleiding voor het onderzoek voor het verzoek van GroenLinks is de ophef over de vergoeding van dure medicijnen tegen zeldzame ziekten. De Rotterdamse politie heeft een jongen van 15 opgepakt... voor het doodsteken van een meisje van 17. Haar lichaam werd donderdagavond gevonden... in de bosjes bij het Sparta-stadion in Rotterdam. En u hoort het, in de Bosch is de huldiging aan de gang van de Olympische sportploeg. Ze kwamen een half uur geleden aan per trein uit Londen. En er wordt gehost door duizenden mensen en door de sporters zelf op een groot podium. Dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. ANB nee, Verkeersinformatie. Er staan een aantal korte files. Dat is op de A12 Den Haag richting Utrecht bij Noodorp 2 kilometer. Er stond daar een kapotte vrachtwagen, maar de rijbaan is weer vrij. A20 naar Gouda bij Rotterdam-Krooswijk 3 en de A28... van Amersfoort naar Utrecht bij Amersfoort 2 kilometer.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 Het is twee voor half vijf. Het feest kan beginnen, want de Olympiërs zijn binnen. Zo klonk het ooit in een carnavalskraker in Den Bosch. Ze worden de sporters gehulligd. Tentuin Cornelis en Marno Remmers zijn erbij. Heren, wie begint? Ja, dat kan ik wel zijn. Die, uh... Ik sta nu oh, ja. een beetje zo in de richting van het podium te kijken... waar op de hoek uh, burgemeester Rombouw staat. Holland! Oh, jullie oh, land. hebben een bal gekregen van NOC en NSF. Die zijn hier het publiek ingeschoten. Dat is een collectors-item natuurlijk, hè? Uh, ja, tuurlijk. Heb je ook naar de Olympische Spelen gekeken, eigenlijk? Ja, ja tuurlijk, joh. Goed, laten we even meeluisteren met burgemeester Rombouts... die nu het woord neemt op het hoofdpodium... terwijl de Bosse sporters achter hem staan. Bosse burgemeester Rombouts. Zijne Koninklijke Hoogheid. Prins Amadero. Tegenwoordig de 25e. Hij is prins carnaval van Oeteldonk. En komt altijd met de trein naar Sertogenbosch. Dat is een oude stoomtrein van de NS. Maar hij arriveert hier altijd stipt op tijd. Elf minuten over elf. Volgens de carnavalstraditie. En dat al honderd jaar. En vandaag, dames en heren, ik heb de laatste cijfers gekregen. Vanuit het crisiscentrum bent u hier... Papas en mamas, familieleden, supporters. Met 12.000 mensen naar hier gekomen. We hebben, we hebben de poorten van de stad moeten sluiten. Want er konden niet meer mensen bij. Dit is Den Bosch. Hartelijk welkom allemaal. Dames en heren, u bent naar hier gekomen. Maar de sporters zijn vandaag uw idolen ook weer met de trein naar bos gekomen. En de NS heeft ervoor gezorgd dat ze stipt op tijd hier zijn gearriveerd. Een compliment, meneer Meerstad. Fantastisch. Dat zijn wij in Den Bosch van u gewend. Met carnaval. En uh, we vinden het fantastisch dat u met z'n allen een hulde wilt brengen aan onze idolen. Ga ervan genieten, beste mensen. Want dit is in geen honderd jaar in Brabant gebeurd. Meneer de Commissaris van de Koningin. En uh, ga genieten van dit feestje, want het is once in a lifetime dat je dit kunt meemaken in Brabant in bos. Ik heb drie vragen aan jullie. Wie komt er hier uit Den Bosch? Bossenaren, waar is dat feestje? Nou ken ik jullie weer. Wie komt er hier uit Brabant? Hebben jullie er zin in? Wie komt er hier uit Nederland? Zijn jullie er klaar voor? Nou, gelukkig, gelukkig. Uh, dan wil ik uit naam van jullie allemaal, onze idolen, onze helden en heldinnen uit Londen, welkom thuis heten. En ik doe dat als volgt. Welkom thuis. Trainers, coaches, begeleiders. Welkom thuis, Maurits Hendricks. Waar sta je? En jouw fantastische staf. Zeer succesvol. Welkom thuis, Gera Dielissen met je medewerkers. Welkom thuis, André Bolhuis met je medebestuurders. Maar vooral, welkom thuis aan onze helden en heldinnen. APPLAUS Sporters, of jullie nou met of zonder medaille naar thuis gekomen zijn? Ja, de burgemeester refereerde dus al aan uh, Prins Carnaval. In februari is het Olympisch Comité ook komen kijken hoe dat er hier dan aan toe gaat. Nou, het leek ze schijnbaar wel een goed idee. Vandaar dus deze ontvangst. De sporters staan nu allemaal op het grote hoofdpodium. En de burgemeester zei het al, grote getalen zijn er mensen gekomen. Onze bereiken nu de cijfers. Dat de teller inmiddels staat op 12.000 mensen. Dat betekent dat het plein en ook de stationsweg zijn afgesloten. Dat er niet meer mensen bij kunnen. Um, ja, de sporters staan allemaal op dat grote podium. Uh, familieleden staan daar direct achter. Edwin Cornelissen uh, staat daarbij volgens mij, maar je kunt niet op het podium komen. Sommige van die sporters zijn volgens mij ook halverwege ingestapt. Want die waren toch eigenlijk al lang in Nederland. Dat klopt, dat klopt, Maino. Het is inderdaad met name de uh, sporters die uh, met dressuur bijvoorbeeld hebben meegedaan. Hè, met paardensport. Er uh, zijn er een aantal van al naar Nederland uh, gegaan eerder. En uh, die zijn uh, speciaal voor de gelegenheid dan naar uh, Den Bosch gekomen. Er is ook een voorbeeld van uh, Marianne Vos. Hè, de Olympisch kampioen op de weg. Die uh, tussentijds ook even naar Nederland is geweest. Daar zelfs nog een wedstrijdje heeft gereden. En vervolgens weer terug naar Londen is gegaan om die thuisreis nog een keertje mee te mogen maken. En ook om de sluitingsceremonie, om daarbij aanwezig te zijn. Het is inderdaad, ik sta aan de zijkant van het podium. Ik kan er niet op komen, want uh, ja, daar is het echt exclusief voor al die oranje jassen. En uh, ja, ik zie wel natuurlijk de reacties daar. En je ziet echt aan die sporters dat ze vrij euforisch zijn. Dat ze ervan genieten dit moment. Dat ze zich kunnen laten toejuichen door dat publiek. En je merkt ook die interactie die er momenteel is. Uh, vond het opvallend op het moment dat de burgemeester zei... wie komt er uit Nederland, gingen bij de sporters een hoop vingertjes omhoog. Dus uh, ze komen niet allemaal uit Brabant. Uh, maar dat wisten we natuurlijk al. Terwijl uh, ja, er op dit moment uh, uh, nog volop uh, over en weer... Ja, ik zit even te kijken wat er op het scherm gebeurt. Epke Zonderland die wordt toegejuicht. Hè? Zie jij dat daar uh, goed, Maino? Ja, ja, er zijn heel veel mensen zijn voor Epke Zonderland gekomen, hè? Ja. Ja. ja. Hebben jullie nog geen vriendje dan? Nee. Nee. nee. Nou, heb je een, een, een fototoestel of een telefoon met een... Heb je hem nou, of niet? Ja, nee, de we foto's. Foto's. ja, we hebben heel veel foto's en heel Het is foto's. echt een idool, begrijp ik. Ja, echt wel. Teek je altijd al naar turnen? Nee, uh, nee. Ja. Nou. af en toe. Af ah, toe. zie je wel. Ja. ja. Maar waarom ben je nu wel helemaal op Appkist Is dat komt omdat hoe die eruit ziet dan? Nou, hij heeft goud. Hij heeft gewoon goud. En, uh... Dat is het? Ja, dat is, dat is het. Ja. Even uh, kijkend ondertussen naar uh, het podium. Waar uh, de sporters worden toegejuicht... Ja. Edwin, jij staat er dichterbij. En waar we zien hoe het niet alleen Epke Zonderland is... maar bijvoorbeeld ook de hockeyvrouwen en Ranomi Kromovijojo... met al die plakken onder hals. Je zou zeggen dat dat doet pijn aan de nek met drie plakken. Want het zijn grote, zware plakken. Ze wordt nu momenteel ook eventjes geïnterviewd door, door Winston... De, de spreekstalmeester van dienst. En ja, Ranomi die altijd zo'n coole indruk maakt. Berekenend haast. Die lijkt toch echt wel onder de indruk van deze ontvangst in Den Bossen staat echt te stralen. En het is een mooie gezelschap, hoor. Als je ze zo samen in een reiziger staan. Al die gouden medailles. Het zijn er toch nogal wat geweest. Uh, dat komt natuurlijk ook door zo'n hockeyploeg. Hè? Natuurlijk met een heel, een heel elftal aan gouden medailles. Terwijl Renomi Kronbejoyer momenteel uh, geïnterviewd wordt. En het uh, publiek dus even toespreekt. Ja, het is, uh, het is mooi om te zien deze euforische sfeer. En je ziet dat de gouden medailles natuurlijk altijd het, uh, het zwaarst wegen. Uh, Winston die weegt eventjes de plak van uh, Epke Zonderland. Ja, dat is nogal een gewicht. En Epke die zwaait. Epke die zwaait. Even horen wat er gezegd wordt. Enig idee gehad hoe Nederland meeleefde met wat jullie hier, iedereen achter mij staand, allemaal aan het doen waren. Ja, ik dacht dat ik het wist, maar als ik dit zie dan, uh, nee, toch niet. <laughs> en jij daar alleen op die surfplank, heb jij daarover nagedacht? Dat het hele land met je meedacht op het moment dat je bezig was? Nee, ik bedoel, je weet wel dat iedereen meeleeft, maar zo meeleeft, het is gewoon, uh, ja, super vet. Goed, hè? Ja. Ja, ik, ik wil eigenlijk niemand overslaan. Jij ja, was even terug in Nederland, maar ja, dit... dit dit gaat boven alles. Ja, ik was even terug. Dus ik heb mega supporters geporterd uh, ook nog afgelopen week. En uh, nou ja, maar dit uh, overstijgt wel uh, zo'n beetje alles, ja. Goed, hè? Ja dat is duidelijk he, hoe verschillend uh, die beleving is van wat de impact van een gouden medaille is. Epke Zonderland die al die tijd in Londen is geweest en die natuurlijk wel wist dat hij wat bijzonders had gepresteerd. Maar die niet wist dat hij een soort van volksheld in Nederland uh, geworden was. Marianne Vos die uh, door haar uh, korte verblijf in Nederland dat dan weer wel heeft uh, meegekregen. We gaan even kijken naar Maurits Hendricks, uh, de chef de mission die nu het woord krijgt. Maar ik moet zeggen dat als je dit ziet, uh, tot, tot zover je kan kijken. Dan, uh, ik denk dat als we met zoveel mensen uh, naar onze Olympische ploeg komen bij een thuiskomst. Nou, dat, dat, dat zegt wel alles. Zo voel ik me ook, zoals iedereen zich hier voelt. Ik zou bijna zeggen: kan, kan het nog beter? Het is toch bijna ondenkbaar. Nou ja... Paar uh, puntjes, uh, misschien een paar medailles. Dan laten we eerst even al deze sporters de kans geven om uh, van, van dit uh, te genieten. Om uh, op je in te laten werken hoe Nederland uh, heeft meegeleefd, heeft meegespeurterd. En uh, wat er dan daarna komt, dat komt daarna. Maar eerst even genieten. Ja, en over genieten gesproken. Kun je nog even kort omschrijven de sfeer in Londen? Voor al die mensen die er niet zijn geweest, die het thuis voor de buis hebben ervaren. Hoe, hoe was de spelen daar in Londen? Ja, ik, ik vond het heel bijzonder. Het is een, uh, een land, wat, uh, wat ook echt ja, denk ik op dezelfde manier als in Nederland. helemaal achter die ploeg is gaan staan. Uh, ze hadden werkelijk fra prachtige stadions uitgekozen. Met hele mooie plekken, precies in Londen. Ze hebben er iedereen erachter gekregen. Ze hebben het ook heel goed gedaan in Engeland. Ja, dat bepaalt natuurlijk de sfeer uh, van zo'n spelen. Heel goed. Dankjewel. Maurits Hendricks. Maurits Hendricks de natuurlijk uh, ja, de chef de mission. De baas van al die sporters tijdens de Olympische Spelen. Hij zal ongetwijfeld tevreden zijn met uh, het resultaat van, uh, van Londen. Maar aan de andere kant, het is een kritisch man. Hij zal ook zeker uh, uh, zijn pijnpuntjes weten. Bijvoorbeeld bij de roeipoeg die wat teleurstelde. De judoka's die ook niet helemaal wisten te brengen. Wat iedereen ervan verwacht had. En dat merk je dus ook, he, dat die sporters die hebben... Een natuurlijk allemaal hun eigen verhaal, terwijl ze wel met z'n allen willen genieten van dit moment van huldigen En uh, zo dadelijk de catwalk weer op gaan lopen, want dit is hun moment. Dit is het moment dat er uh, de Polonaise gelopen kan worden, dat er gedanst kan worden, dat er uh, feest is. Bijvoorbeeld bij Marleen Veldhuis, die ik zo, de, zojuist in het uh, beeld zag verschijnen. Marleen Veldhuis die afscheid neemt met een bronzen medaille op de 50 meter vrij. Fantastisch resultaat. Ja, het is feest, Maino. Jij kan het goed zien daar? Ja, ik heb hier een vader bij me en die zoekt zijn dochter volgens mij. Oh ja, ik, uh, Ziet u Marianne ik, Vos lopen? Ah, ja, die is wel uh, duidelijk... Uh, ja, ja. loopt ze? Ja, was wel duidelijk. Voor de catwalk op, hoe staat u hier nou? Wat, wat ik kan... hoe, Ja, hoe staat u hier nou? Wat is dat voor iets? Ja, het is weer bijzonder als je zo rondkijkt. en... Als ja, ja. het zo groot zou zijn, had u niet verwacht dat het nee, zo groot zou zijn? Nee, dan kunnen, kunnen ook niet... Niet bedenken eigenlijk. Ja, ik verwacht er wel behoorlijk wat volk, maar dit slaat ook weer alles. Ongelooflijk. Dit is wat je allemaal niet ziet als je dochter met heel veel discipline vecht voor die sport. Nee, als ze daarmee bezig is, dan is het allemaal heel rustig. Maar wat dit allemaal in beweging brengt, is gewoon fantastisch. Bent u meegeweest in de trein? Nee, nee, nee, nee, nee, we hebben hier gewacht. Uh, het is, is een week thuis geweest. Gisteren is ze weer teruggegaan naar, uh, naar de sluitingsceremonie. Ja. Uh, ja, het was eigenlijk gek, want ze was, heeft gewoon, volgens mij gewoon gesport alweer. Hè? Ja, er weer een trainer, twee wedstrijden gereden in Emmen en uit uh, de Leur. Ja. En, uh, Allang weer terug en toen weer met het vliegtuig naar Londen. En, uh, gistermiddag uh, eerst nog een wedstrijd gereden uit de Leur. En toen weer het vliegtuig terug naar Londen met de sluitingsceremonie. En nou, uh, ja, nou om, om terug te komen weer, hè. Ja. U hebt een oranje shirt aangedaan. U staat aan de zijkant heel bescheiden naast het podium. Terwijl ze op dit moment, ja, dit is haar moment. Samen ja, met al die andere je sporters. Ze genieten er zo van. En nou, nou, dat ze over de streepjes gekomen, is een en al blijdschap. Ze is zo intens uh, blij dat het gelukt is. Ja, het is alleen maar, maar schitterend. Ja, ja, dat geldt ook voor de vader hè. Die zie je het wel. Ja. Dat ja. is ja. een man vol trots. Vol trots. Ja. Kan niet, ja. Ja. zou niet goed zijn als het nieuw was natuurlijk, maar ja, is die... zo geweldig. Ik, ik, ik weet wat ze voor moet doen en... ja. Die traan mag hoor. Ja. ja. Doe maar. Dat ik een beetje Een trotse vader. Die staat te kijken oh, naar hoe zijn dochter over dat podium loopt. Ze zijn altijd aangekomen in te tijd. Ze zitten in de, zit, de sims van remmen. Maar er komt erbij. Nick en Simon hebben wij Christel. Jessen. Ik zit zo. Perl. Jongens, er komt erbij. Winsten. Preiss. Winsten. Mag ik even? Mag ik even? Mag ik even? Mag ik even? Ali. Hallo, kippenhok. Mag ik even? Hallo. Dames en heren, wij hebben onderweg een speciaal lied geschreven... Uh, ...op het liedje van Ramses Shafi. Zing, vecht, bid, hou. Ja, precies. W wacht even. Even wachten. Ja, Ali, wacht ik, heb, ik heb hem hier geoefend met 12.000 mensen, Nick maar toen was Simon. jij er niet bij. Nick en Simon, kom er even bij. Geef ze een applaus. Even oefenen met z'n allen, jongens. Even oefenen, het referentje. één keer oefenen met z'n allen. Even met het publiek, kom op. Zing, lach, sport en bewonder. wonder. Zing, vecht, hou wit, lach, sport en bewonder. wonder. Erin, lieve Erin, hè? Dan heb ik hier een, een rappie gemaakt, net zoals in een tv-programma. Ik vraag wat muziek en we gaan een speciaal op maat gemaakt liedje voor jullie doen. Jullie hebben het niet gehoord, jullie ook niet. Dames en heren, uit volle borst, dit is een historisch moment. Let's do this. Mag ik aan? Als we muziek hebben. Mag ik aan? Muziek op mijn oortjes, muziek op mijn oortjes. Harder, harder muziek. Yeah. Yeah. Oké. Okay. Yeah. Oh yeah, ze hebben hard gewerkt. Vier jaar lang hard gewerkt. We zeggen oh yeah, dat heb je pas gemerkt. Was Nederland toch sterk, klaar voor de start en go Op weg naar het goud, deze dag wordt groot Stoot dit, toetelhouder van zijn troon Want dit is de spirit waar ik van genoot Ik zeg bloed, zweet, tranen, treden Allemaal om die ene prijs te claimen, allemaal om die ene podium nou, er staat hier een generatie mensen die niet echt mee kan zingen, geloof ik, hè? Nou, het is een rap, meneer. Ja. Speciaal geschreven door Ali B. Ja, dat is oh, hartstikke dakken. leuk. Ja, maar u ja, kwam voor natuurlijk. de sporters, hè? Ja, het is geweldig. Ja, het is geweldig. Er had je shirt aangedaan. Uiteraard. Lacht nog onder in de kast. Nee. En nou, huil, bit, lach, sport en bewonder. Zing. Ze proberen. Zing weg, huil, bit, sport, sport, sport. En, en bewonder. Wonder. Zing weg heel bit lach sport en bewonder heel goed zingen jullie ook mee <laughs> Wij laten dat graag over aan de professionals die dat uitstekend kunnen. Marno Rijmers vanuit Den Bosch. Bid, huil, lach, sport en bewonder. Voormalig um, Olympisch kampioen Maarten van, van der Weide. Hoe groot is jouw bewondering als je kijkt naar deze hossende, dassende, zingende oranje menigte op dat gouden podium? Nou, dit terugkomst uit Londen. Ja, een geweldige prestatie en, en die, ze hebben er zo naar toegeleefd en, en, en zo'n geweldige prestatie. En ik hoop ook vooral dat, dat het veel, veel kinderen geïnspireerd heeft. He, dat, dat is toch wel een beetje wat ik hoop dat er gaat gebeuren. He, dat echt de breedte sport echt een opleving krijgt. Dat, dat jonge kinderen voor de tv hebben gezeten de afgelopen weken en denken, hey, ik ga ook zwemmen of hey, ik ga ook turnen. Uh, en als we dat kunnen bereiken, dan ontstaat daar een enorme boost van... die nog na, lang na de Olympische Spelen zichtbaar wordt. Wat voor boost gaan we dan misschien zien in welke sport... als je kijkt naar de medaillewinnaars? Zwemmen, een enorme boost, denk hmm. ik. Nee. Zegt hij enigszins <laughs> het eigenbelang. Ik zeg turnen, Epke zonderland. Denk ik ook, ja. Ja. Nou ja. Zeker, en dat, dat is in, in, in Nederland uh, lange tijd geen Olympisch succes in het, in het turnen. En dan Epke die die dat doet en ook wel de persoon is die dat prima kan eh, dragen. En, en, en ja, ik denk dat dat wel heel veel geïnspireerd heeft... voor veel jonge meisjes en ook veel eh, jong, jonge jongetjes. Want zo'n uh, Cornelis aan boord sprak met supporters... die allemaal zeiden van nou die gouden medaille van Zonder. Zonderland... dat is eigenlijk wel het meest bijzondere wat daar gepresteerd is... door de Nederlandse equipe. Ben je daar mee eens? Ja, die vind ik heel lastig. Uh, uh, en, en bijzonder, of wat is nou de beste sportprestatie, dat zijn ook weer twee verschillende dingen. Uh, zwemmen is, is mondiaal natuurlijk echt gewoon een hele grote sport. En dan uh, om dan de 50 meter en de 100 meter en de 400 wissel uh, of 400 vrije slag twee keer goud één keer zilver te halen, ook dat is natuurlijk wel heel groot. Maar welke kinderen hebben ze laten inspireren door jou als lange nou, door mij denk ik dat dat een beetje tegenviel, Want je begint niet als kind met open water zwemmen. Uh, maar het is echt wel bekend dat in de tijd van, van Pieter en Inge... hun, hun successen Pieter van de Hogeband Inge de Bruin... Ja, dat het aantal aanmeldingen op zwemclubs echt gigantisch steeg. Uh, de, dus ja, dat, dat zie je echt wel. Alleen Nederland is wel uh, redelijk verwend geraakt met zwemsuccessen. Dus ik weet niet of die piek nu nog zichtbaar zal zijn... omdat het aantal aanmeldingen al gewoon groot is. In die zwemteam zit uh, uh, Marleen Veldhuis... Ja. Die stopt met een medaille. Ja. Wat staat haar te wachten? Jij weet dat. Wat staat haar te wachten? Nou, ik, ik denk dat, dat Marleen... Marleen is een hele slimme meid. Een hele aardige meid. En, en ik vind haar geweldig. Um, en ik denk ook dat zij echt wel weer... Uh, hele mooie dingen gaat doen na het zwemmen. Um, en, en, en, en zij heeft het heel mooi kunnen afsluiten. Zij, zij heeft een dochtertje. Um, en, en toch nog terugkomen. En toch nog die bronzen plak pakken. Helemaal gaaf. Uh, maar Marleen is, is ontzettend slim uh, en ik denk dat ze, dat ze uh, nog hele mooie dingen gaat doen. En daar ook ja, veel, veel, ik denk dat, dat wat ik beschrijf, van, goh, het gaat me onder prestatiedrang en iets willen bereiken. Ik denk dat, dat Marleen het ook heeft. Uh, en dan staat de wereld open met kansen en uh, mogelijkheden. Zijn jullie opgehouden met zinnen, maar, uh, zingen, Marno Rijmers? Of gaat het gewoon door met Ali Bey? Nog, nee, we zijn op, nee, we zijn opgehouden. Nog zonder ons, zonder ons, zonder ons. En toen kwam er een wolk van rood-gele confetti om de oren van de sporters. Terwijl een rood-wit-blauwe vlag vier overeind gehouden werd. Net werd nog het Hup Holland Hup. Nou ja, nu dit dan nog. Hier en daar al een keel, een beetje schorn geloof ik. Het publiek. Houd bloemen omhoog, soms al een beetje verlept door de hoge temperatuur. Plastic bekers met bier zie ik. Heel veel mensen die een mobieltje de lucht in steken... om die ene unieke foto van de totale ploeg te kunnen maken... hier voor dat station in Sertogenbosch. Ik geloof dat de tekst van dit lied een beetje ontspoort. Ali B, la legacy van en Crystal. Dank je Prachtig feest. Ja, superfeest. Geweldig. Hartstikke mooi. Hoe is het om nou, wat dat is het dus. Wat of ik moest ineens denken, het zijn toch wel veel medailles ondertussen. Het zijn... Uh, Voor plaats 13. Ja. De medaillespiegel, hij staat hier. Hij staat hier, ja, ze staan allemaal daar. Het is geweldig. Super, Ja, al die uh, medailles, het is gewoon prachtig. Dat die mensen uh, zo hard getraind hebben en dan dit resultaat. Dat is gewoon top. Ja, ik denk dat er een beetje een einde komt aan het programma. Dan zullen die sporters het podium weer afkomen. Weer backstage, deels bij familie en vrienden. Edwin Cornelissen, jij staat daar nog achter. Voor jou komt er ook een einde aan. Een intensieve sportzomer, mag je wel zeggen. Ja, het was een, een prachtige sportzomer. We hebben heel veel hebben beleefd. En uh, met name op de spelen wel echt mooie successen hebben gezien. Want de sportzomer begon een beetje schroef natuurlijk hè, met het EK voetbal. De snelle uitschakeling van Oranje. En uh, ja, de Tour wilde het ook niet zo met de Nederlanders. Dus moest het van de spelen komen. En misschien is het ook wel mede daarom dat uh, deze euforische menigte hier staat. En uh, dat deze groep sporters aan het feest is. Want zij zullen zich misschien ook wel realiseren dat zij de sportzomer toch wel hebben goed gemaakt met al die mooie medailles die ze hebben behaald. En uh, ja, het is mooi om te zien hoor, hoe ze er toch een feestje van maken. Moet je, je voorstellen, die sporters, die hebben natuurlijk uh, wekenlang uh, toegeleefd naar die Spelen. Wekenlang die wedstrijden ook beleefd. En uh, nu komt er een eind aan. Ze moeten ook enorm vermoeid zijn natuurlijk. Uh, want uh, ja, het is toch een hele lange periode voor hen geweest. Dus uh, ze zullen graag naar huis willen. Ze zullen graag naar hun familie en hun vrienden willen. Maar dit feestje willen ze zich toch niet laten ontnemen. Terwijl er gezwaaid wordt naar het publiek. En uh, ja, daar ook weer wat beweging komt in de stoet uh, Oranje Atleten. Mensen die uh, weer de catwalk op gaan lopen. De atleten. Terug naar uh, het hoofdpodium. En terug naar de uitgang. Het zal inderdaad langzaam maar zeker op zijn eind lopen. Ik ben toch benieuwd dadelijk uh, om uh, van de sporters te horen. Hoe ze dit feestje nu hebben ervaren. Dus ze zullen langzaam maar zeker deze kant wel uh, opkomen. Uh, ik zie daar Femke Heemskerk in de verte al. Misschien dat we haar eventjes kunnen aanschieten. Als zij zo het podium afkomt. Maar durf niet uit te sluiten dat ze nog een ronde dansje gaat maken. Want uh, Femke houdt wel van een feestje. En uh, ja, die, uh, die toont haar breedste lach. Net als Marleen Veldhuis die daar ook. Uh, die daar ook loopt. Ja, ze genieten echt optimaal van de sfeer hier in Den Bos. Dat is mooi om, mooi om te zien. Even, even Ali B vragen hoor. Even Ali B vragen. Ali, hoe was het met die sporters op het podium? Ja, voor, voor wie? Voor, voor hun of voor mij? Nou, ja, voor jou ook? Ja, voor mij is dat een jongetje natuurlijk. Ik ben gewoon een. Uh... Een bevoorrecht jongetje die hier uh, tussen deze helden mag staan. Ja. Heel eerlijk, hè? ik ben even geen uh, bekende rapper meer. Ik ben gewoon fan net zoals iedereen in het land. Maar ik zou naar hun gaan, man. Het is hun feest, man. Ik, ik, ga, ja, ik ga snel naar ze toe, dankjewel Ali. Ja, eventjes kijken. Floris Evers. Hoe was het voor de hockeyers om hier zo op het podium te staan? Ja, het was fantastisch. Uh, je zag het, Fali die doet altijd in de kleedkamer. We hebben eigenlijk gedaan wat we altijd voor de wedstrijd deden. En, uh, ja. ja, dat is gewoon een mooi, een groot feest van gemaakt. Volgens mij is jij het hoogste woord er net, of niet? Ja, natuurlijk. Gewoon uh, de manhockey, gewoon een gezelligheid. En, uh, met goede en goede gasten om elkaar en kunnen we dit bereiken. Ja, ik vind zo'n huldiging wel bij de hockeyers passen ook, hè? Ja, maar wat uh, Fali zegt, we willen gewoon plezier maken. We hebben dan geen goud maar zilver, maar we hebben in elk geval laten zien dat sport maar om één ding gaat. Kei uitwerken en heel Heel veel lol, dus dat is helemaal super. Dankjewel. Dankjewel voor Namens Twan en mij, het was uh, ja, voor jou helemaal bijzonder om in de trein te zijn. Man, man, man. En we gingen zo hard, we zijn zelfs een keer gestopt. Omdat we alles te vroeg zouden aankomen. Zo hard reden we. Maar we hebben nog een prachtige muzikale afsluiter. En ze kwamen keurig uh, aan, die muzicula, nog... muzikale afsluiter. Daar, die besparen we u. We hebben natuurlijk straks nog interviews met de sporters... die nu, voordat ze hun familie zien en naar huis gaan... nog even met Edwin Cornelis gaan praten. We hebben even tijd voor Willemijn Hubert voor het weer. Willemijn, hi. Hoi. De temperaturen zijn behoorlijk opgelopen in Den Bosch, hebben We gehoord het afgelopen anderhalf uur. Hoe is het in rest van het land? Ja, dat weer doet het daar goed in Den bos. Want er vielen vandaag wel wat buitjes, maar... Uh... In de bos net niet, trok het ten oosten van de bos langs. Dus dat was ideaal voor de hulging. Goed gepland. Ja, precies. Als je had kunnen willen regelen, dan had het misschien niet eens gelukt. Nee, en het is, het is inderdaad warm. Veel plaatsen zo'n 23 tot 25 graden. Zomerswarm dus. En er zijn nu nog steeds een aantal buitjes, hoor. Op de westelijke Veluwe en ook helemaal in het zuiden van het land, in Limburg. Goed, als je daar zit, heb je dan echt pech. Maar de rest van het land prachtig weer. Hoe we dat de komende dagen? Ja, eigenlijk blijft het wel uh, strandweer. Af en toe zal er wel een, een, een bui vallen, dus helemaal droog uh, niet. Maar ik denk dat op heel veel plaatsen in Nederland echt geen regen gaat vallen. Dus ja, nou ja, wat ik net al zeg, dan heb je toch een beetje pech. En het blijft ook warm. Uh, morgen warm, woensdag warm, donderdag en vrijdag misschien een graad of 3, 24. Dat is voor een aantal mensen misschien ook net al wat uh, te warmer. Daarna loopt de temperatuur waarschijnlijk weer op. Dus uh, het is echt even weer zomer. Uh. De zomer gaat door, ondanks het einde van de sportzomer op Radio 1. Uh, Edwin Candelis, jij bent ook nog eventjes bezig na een aantal drukke weken... met sporters die ook ja. wel eigenlijk naar huis willen. Ja, ik heb hier Chorandi Martina bijvoorbeeld staan. Uh, Natuurlijk, die finales gestaan van de 100 en de 200 meter, dat is nogal wat. En uh, ja, jij weet hoe ze op Aruba een feestje vieren, maar hier kunnen ze er ook wat van, hè? Ja zeker, het is heel mooi, heel veel mensen, maar dachten niet dat het zo zou zijn. Beschrijf eens, hoe was dat op dat podium? Het is mooi man. Hier haal die mensen. Er zijn mensen die ik niet kon zien, dus misschien ik ze wel zien op die grote screen, maar heel mooi, apart. Ze waren ook voor jou aan het juichen natuurlijk, hè? Ja, zeker. Ja, ik... nou, Kennen ze je een beetje, heb je het idee? Ja, zeker. Ik ben blij. <laughs> jij bent blij, jij bent altijd blij. Dankjewel, Girondi. Ja, Chirandi Martina altijd met uh, die grote glimlach op zijn, uh, op zijn gezicht. En ik kijk eens even of ik hier nog meer uh, sporters tegen het lijf loop die uh, wellicht ook een medaille hebben gewonnen. Uh, het is uh, een beetje een onoverzichtelijk geheel op het moment op dat alles... Uh, Langzaam maar zeker het podium afkomt. Rick van der Ven, Rick van der Ven de handboogschieter die dichtbij een medaille was. Hè? Dat mocht net niet zo zijn. Was het ook een beetje jouw feestje? Uh, ja, op zich ben ik niet zo heel ver van de, van de ja, na-feestjes en dat soort dingen. Maar ja, gewoon een keer leuk om mee te maken. En jij bent niet zo van de feestjes. Ja, jij, ben, jij bent een ijskonijn, hè, zeggen ze dan. Uh, ja, ik ben meer gewoon van het uh, ja, schieten. En dan, uh... Daar klaar mee. Misschien even een klein feestje thuis of zo, maar uh, hele grote dingen, nee niet echt. Hoeveel reacties heb jij gehad op jouw handboogschieten? Want ik had het idee dat heel Nederland ineens wist wie jij was. Uh, heel veel in ieder geval. Heel veel. We hebben er heel veel gehad. En, uh... Ja, allemaal leuke dingen. Dat is allemaal leuk. Goed voor de sport, goed voor jou? Ja, dat zeker. Ja. Nou, geniet ervan. Dankjewel. Rick van der Ven, handboogschutter was dat. Terwijl ik kijk of ik hier verder nog sporters voorbij zie komen lopen met medailles om de hals. Nee, ja, het verspreidt zich allemaal een beetje achter dat podium. Dus uh, ik ga eens even kijken of ik bijvoorbeeld een Epko Zonderland nog even kan, uh, kan vinden. Ik ga op zoek. Op zoek naar Epke je begonnen. Gevonden hebt Edwin, dan horen we snel weer van je. Maarten van der Weijden, jij kijkt ook nog steeds mee. Op televisie zien we hem, Edwin is op weg naar Zonderland. Wat staat hem nou te wachten? Hoe kan hij deze gouden medaille te gelden maken? Ja, nou, ik denk dat sponsors wel aan het dringen zijn voor hem... om zijn imago te mogen gebruiken. Maar ik denk dat dat voor hem helemaal niet belangrijk is nu. En hij moet genieten, hij moet trots zijn op wat hij gedaan heeft. Vandaag, dan van dan morgen? komt de rest vanzelf. En morgen dan? Ja, nou, maar het is wachten voor hem, denk ik. En, uh, en ik denk dat er inderdaad wel veel, uh, zoals ik al zei... er zullen veel, veel mogelijkheden zijn. Uh, heel, even heel concreet, ja. want jij kwam terug met de gouden medaille. Wat kwam er op jou af? Nou, de pech van, van nu en ook van vier jaar geleden... is dat het natuurlijk niet economisch geweldige tijden zijn. Dus de, de, de investering voor een bedrijf... Uh, om, om, om een sporter aan zich te kunnen binden... is dan ook wel weer groot... Uh, en ik hoop dat, dat Epco ook een, een goede zaakwaarnemer in de hand neemt of, of al heeft. Want wat moet zo'n uh, zaakwaarnemer dan vooral nu als eerste doen? Nou, Die, die, die moet zo'n sporter uh, verdedigen. Die moet, die moet tussen die commerciële bedrijven die sporter in gaan staan. Uh, wat je niet wilt als sporter dat al die verzoeken bij jou komen. Je wilt dat, dat, dat, dat bij iemand komt die daar heel veel stand van heeft. Uh, en je wilt dat dat gebeurt op een, op een rustige manier. En dat het niet de eerste de beste aanbod gelijk is. En je moet, je moet ook als sporter wachten op een hele mooie match. En, wat is het de mooiste match in jouw geval? Wat, wat, wat is het ideaal of wat zou het ideale kunnen zijn voor een gouden medaille winnaar? Nou dat het wel een, een link heeft met wie jij als persoon zelf bent. Ik denk dat, dat bijvoorbeeld uh, dat Pieter met, met Calvé en dat ze daar iets moois van gemaakt hebben, dat, dat vind ik heel gaaf. En dat het niet puur is een sporter die, die een potje uh, pindakaas vasthoudt... maar dat het, dat het iets, iets volgs is. En dat is dan aan de zaakwaarnemer om dat in goede banen te leiden. En Telkanel, als jij nog meer sporters bij je? Ja, Femke Hems, Kerk de Zwemster, staat bij me met een mooie zilveren medaille om de hals. Uh, vind je hem inmiddels zelf ook mooi? Ja, ik vond hem gelijk al mooi. Want het zijn, als je deze lelijk vindt, dan is er iets mis met je, maar... Uh... Nee, natuurlijk. Iedereen weet dat je altijd meer wilt. Maar weet je, op een gegeven moment moet je ook gewoon maar neerleggen. En accepteer dat je zilver hebt. En zilver is ook heel mooi. Dat is ook heel goed. Ja, met zo'n estafette ploeg inderdaad. Prachtig prestatie. We zagen jou weer als vanouds dartelen over het podium, hè? Daarvan genoten. Nou ja, kijk, er zijn zoveel mensen die voor je komen. Ja, dat is echt... Daar word ik vrolijk van. Dus ja, dat is wel leuk. Altijd in voor een feestje, Bijna wel. Maar ik ben heel serieus hoor. Je ja, dat dan ook weer hè? En je mag naar huis, Femke, dankjewel. Okay. Edwin Cornelissen over de vrolijkheid. De vermoeidheid die ook langzaam maar zeker gaat toeslaan... daaronder die Olympische inkiep. Die is gearriveerd in Den Bosch. We spreken daar na vijf uur nog een keer over met Maarten van der Weijden... die het allemaal heeft meegemaakt vier jaar geleden... toen hij uit Peking terugkwam met de gouden medaille. Wat dat betekent en hoe die sporters nu verder gaan. We hebben ook veel ander nieuws, niet-Olympisch nieuws... na de klok van vijf uur. We gaan naar Noorwegen, waar een persconferentie was... over die tragedie van een jaar geleden. Er zijn vier cementen in de bouw. Maarten refereerde eraan. Het gaat niet goed... met de economie. Dat betekent niet met per se goed nieuws voor de sporters met de gouden medaille, maar ook voor de mensen die in de bouw werkzaam zijn. Na vijf uur zien we weer. Vanavond BNN Today. Gooi je kont maar overboord en dan ga je je ja. been op de rand zetten. Ja, daar gaan we. Daar gaan we. Vanavond om half negen op Radio 1. Urban Rules. Luister en kijk mee op radio1.nl. Is die goed zo kakiel? Ja, dat is een mooie foto. Je hebt je mond open en dan kan ik een mooie tekstblond bijzetten. Ik heb nu al best veel mensen die me net lastig lastigvallen. Radio 1. Het nieuws van alle kanten.